Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronabesmettingen stijgen iets minder hard. Al een week komen er dagelijks rond de 10.000 besmettingen bij per dag, ook vandaag weer. Maar de boel stijgt minder snel en dat is een lichtpuntje volgens het RIVM. We zitten nu echt op een spannend moment dat we echt het effect van de maatregelen nog niet met zekerheid kunnen aflezen aan het aantal meldingen. Het is zeer aannemelijk dat, dat de, de aflakking van de stijging daarmee te maken heeft. Maar om zeker te weten of de coronamaatregelen werken... heeft het RIVM nog een paar dagen nodig. Wat ook blijkt uit de cijfers is dat mensen die het coronavirus hebben... nu minder andere mensen besmettingen. Maar de besmettingen zijn nog steeds hoog... en ook steeds meer oudere mensen krijgen het virus. Het reisadvies voor 10 Duitse steden is aangepast naar code oranje. Het gaat om onder meer Berlijn, München, Düsseldorf, Keulen en Aken. Ga er niet als het niet noodzakelijk is, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken, want het aantal coronabesmettingen loopt er snel op. Het bindend studieadvies verdwijnt mogelijk. De Tweede Kamer wil dat het wordt afgeschaft. Nu wordt je bij sommige opleidingen weggestuurd als je niet genoeg punten haalt. Studentenclubs zijn daar niet blij mee en zeggen dat studenten dan vaak overstappen naar een opleiding die er heel veel op lijkt en dus alleen maar vertraging oplopen. De Tweede Kamer heeft de leraar uit Parijs herdacht die bijna twee weken geleden werd vermoord. Samuel Paty liet in zijn les over vrijheid van meningsuiting spotprenten zien van de profeet Mohammed en werd daarna op straat gedood. Dat heeft impact, zegt premier Rutte. Met elkaar hier, Tweede Kamerkabinet, steunen we onze scholen en leraren onvoorwaardelijk in het belangrijke werk dat zij doen. De hele samenleving steunt deze leraren onvoorwaardelijk in het belangrijke werk dat zij doen. Onderwijsminister Slob bekijkt of in ons land ook leraren worden bedreigd... en of er extra maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor leraren maatschappijleer. Die het ook hebben over de vrijheid van meningsuiting. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait stevig en het is een graad of 12. Morgen eerst zon, maar later op de dag kansen op pittige buien met hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 I know your will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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tot vanochtend zijn bij het RIVM ruim 10.300 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 31 minder dan gisteren. Er zijn wel 70 nieuwe doden gemeld. Gisteren waren dat er 26. De afgelopen week waren het er gemiddeld 47. Aura het het hoofdlandelijke coördinatie-infectiebestrijding van het RIVM... ziet bij de coronacijfers een aantal lichtpuntjes. Het aantal nieuwe meldingen stijgt minder snel en ook blijven mensen meer thuis. De coronawet is nu ook door de Eerste Kamer en kan op 1 december ingaan, mogelijk eerder. De wet moet een betere juridische basis bieden voor de coronamaatregelen... die nu vele al via noodverordeningen zijn geregeld. Het weer, nu regen, vannacht zo goed als droog. Morgen eerst wat zon, later buien. Kans op hagel, onweer en windstoten en 12 graden. Out of plan. Plan, plan, plan, plan. Guess I left my world in somebody's hands. Yeah. Yeah. Ooh la la, but the boy's singing my land, uh, Tune Tuning lights to the view, yeah, keeping those blinds closed. yeah She said I wanna find somebody by night, oh uh, Oh, na nah, could it be a baby alive? I'm yeah. Didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. of The When...